uur Gert Gluck met het NOS Het cruiseschip dat gisteren voor de Noorse kust in de problemen raakte is onderweg naar de havenstad Molde. Drie van de vier motoren doen het weer voor en achter de Viking van Rederij Sky vaart een sleepboot. Het cruiseschip van Rederij Viking van gistermiddag met bijna 1400 opvarenden aan boord in de problemen toen tijdens een westerstorm drie motoren uitvielen. Een kleine 500 mensen zijn met helikopters van boord gehaald. In verschillende steden in Nieuw-Zeeland hebben duizenden mensen stilgestaan bij de terroristische aanslag op twee moskeeën een week geleden. Zo'n 15.000 mensen bezochten een waak in een park vlak bij de moskee in Christchurch waar de meeste slachtoffers vielen. Ook veel vrouwen die geen moslim zijn droegen een hoofddoek om hun solidariteit met de islamitische gemeenschap te betuigen. Eerder op de dag demonstreerden ruim duizend mensen in Auckland tegen racisme... De betogers droegen borden waarop onder meer het leven van migranten doet daartoe... en vluchtelingen zijn welkom hier, was geschreven. Bij de aanslag kwamen 50 mensen om het leven. De Britse minister van Financiën Hammond spreekt tegen dat ministers een koe voorbereiden... om premier mee aan de kant te zetten. Het aanstellen van een nieuwe leider is volgens hem niet de manier om de brexit-crisis op te lossen. Dit gaat niet om de premier, dit gaat over de toekomst van ons land. Ze Hammond in gesprek met Sky News... Hij verdedigde opnieuw de brexit-overeenkomst die eind vorig jaar met de Europese Unie werd gesloten, ook al is die volgens hem niet volmaakt. Mocht het deal van mee deze week bij een stemming in het lagerhuis opnieuw worden verworpen, dan moet het parlement volgens hem een duidelijk maken wat het wel wil. Op een parkeerplaats in Tilburg-Noord zijn vannacht vier auto's uitgebrand. Twee auto's raakten zwaar beschadigd door de vlammen. De wagens stonden geparkeerd voor een flatgebouw. De politie doet onderzoek en gaat uit van brandstichting.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 Dat is een mooi begin voor het tweede uur ZFM vandaag samengesteld en gepresenteerd Peter Den Boer. Dat was uh, het Paris Combo van de CD Living Room. Het nummer Nous. Het tweede deel van ZFM van vandaag wil ik voornamelijk wijden aan uh, stappen door 70 jaar...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 Op de sax, Jacques Scholz op de bas en John Engels op het slagwerk. Een opname uit 61 Amsterdam Blues.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 Ruud Brink op de tenoorsaks. En ze hebben een Nederlandse klassieker op de plaat gezet. Veel mooier dan het mooiste schilderij.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 you go I will hold you close night and day because love is the saddest thing when it goes away because love is the saddest thing when it goes away you say goodbye Is the saddest is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 to Harry James.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 Mini Johnny Mayer.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 Duke Ellington opgenomen in 68. Zetten doel.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 pleasure of tears the northern and the southern hemispheres love emerges and it disappears I do it for your love I do it for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 a shirt and baggy pants So high, he took his heels, then he let go let go. Most of the time I spend behind these county bars He said